Op een moment waren er dus drie soorten uh, mens, uh, of moet je het soort noemen, maar in ieder geval is het nu nog maar één soort, maar 100.000 jaar geleden, of nou in ieder geval 200.000 jaar geleden had je in uh, Europa de Neandertaler, in West-Siberië neem ik aan, uh, in uh, Azië een groot deel de Homo erectus. En uh, verscheen, uh, ja, niet had geweest zijn, in ieder geval zo'n 100.000 jaar geleden, Homo sapiens. En dat zijn wij. Op het toneel. In, uh, op het toneel in het uh, Midden-Oosten. Ik was daar in ieder geval gelijktijdig met de Neandertaler. Ja, en de BBC documentaire heb ik helaas geen achtergrondmuziekjes. Er werd weer een onschuldige uh, sapiens uh, Belaagd door uh, een vuige Neandertaler. In de vorige aflevering werd een uh, onschuldige Sapiens hersens ingeslagen door een uh, erectus. En er is dan uh, passende uh, dreigende muziek bij. Ja, de feiten zijn dus oh, dat. Direct dus eerst verdwenen is en Neldertaler. Uh, de laatste uh, is gedateerd zo ongeveer 24.000 jaar geleden. Het zou in een grot in Gibraltar geweest zijn. Tenminste, er zijn de, de jongste overblijfselen gevonden. Dus, uh, ja, waarschijnlijk zou, uh, zou ze allebei wel geleefd hebben nog als, uh, als er geen homo sapiens uh, verschenen was. Mooi aannemen. De Neanderthaler, dat was een paar dingetjes die ik niet wist. Uh, aan de, de vorm van de hersenpan kan je enigszins afleiden welke hersengebieden relatief ver ontwikkeld zijn. En de herseninhoud van de Neandertaler en de Sapiens is hetzelfde ongeveer, zelfs iets groter bij de Neandertaler. Mijn taal is ook een heel stuk uh, sterker, uh, ja, gebouwd op, uh, zou je zeggen, uh, lijf aan lijf, uh, confrontaties met beesten overal. En uh, ze hebben meer ruimte voor visuele verwerking minder herspan en minder die visuele zit achterin ja. en minder dus aan de hoe zit het ook weer de zijkanten nou de zijkanten dat is de taal waar nu voor de het de deel de taal gelokaliseerd kan worden dus ja een beetje over je oren. En eh, wat ook groter was de. vorste hersenschors, de prefrontale kwap, ben ik altijd. En daar zit dan meer de. of nu dan de planning. het vooruitdenken. Dus ja, BBC maakte van dat uh, dat een gewelddadige confrontatie geweest is. En maakte er ook nog van dat uh, die sapiens in kleine groepjes zich in volkomen onbekend uh, terrein waagt met volkomen onbekende. Uh, soorten mensen, of hoe zeg je dat? Nou, die waren ze natuurlijk al uh, vanaf het begin tegengekomen. Ja, sapiens zou volgens de geaccepteerde theorie uit Oost-Afrika ook weer stammen, en hoe. Hoe het daar dan precies gegaan is, dat uh, heb ik laatst niet kunnen ontdekken. Dat was niet in de documentaire in ieder geval. Wat eigenlijk ook niet. Uh ter sprake kwam was de sociale organisatie ja dat heb je natuurlijk met uh, taal en uh, uh, communicatie en vooruit en denken organisatie dus de Voornaamste verschillen uh, zitten in. Uh, uh, <Klacht> neem ik aan de grotere sociale verbanden. En dus de taal. <Klacht> Dat snap ik ook niet helemaal hoe het gaat in Europa. Want, uh, het was een ijstijd, zo uh, vanaf uh, de laatste ijstijd, ja, ergens uh, 120.000 jaar geleden geloof ik, 110.000 jaar dat hij begon en uh, 15.000, 14.000 jaar geleden eindigde. Zo las ik ergens dat ik, de Middellandse Zee zijn nog. Restanten gevonden van dorpen, of in ieder geval grotere nederzettingen <kliek> van zo'n 25.000 jaar geleden. Ik meen in de Spaanse of Franse kust, dus wat had je in de ijstijden? veel ijs en dan uh, toendra, uh, breed stroken eronder en uh, strak gewas en uh, laag bos uh, tot aan de Middellandse Zee en je had een hoop uh, loslopend uh, vee allerlei uh, gras etende planten etende beesten die kuddes uh, van noord naar zuid trokken, en, uh, je kon dus een hinderlaag zetten voor een kudde, en, uh, dan had je weer voor een hele tijd tevreden. En daarbij natuurlijk uh, vis en um, besjes en wortelen, en of toen vogeltjes schieten. in die documentaire ook iets wat ik niet wist en, uh, die de die hadden al die tijd hetzelfde werktuig uh, of wapen en, uh, een samelijk brede stok met een, zeg maar een, een vuistbijl daar weer op en, van een dikke, wel scherpe punt Bovenop, erin, vastgemaakt in ieder geval, dus ja, iets wat je alleen van dichtbij kan gebruiken. Het is dus, dus waar ook behoorlijk gewond, de meeste overblijfselen, gewond geweest. En de Sapiens die vond op een gegeven moment de, speer, noem je dat, de speerwerper uit. Ze hadden de, de speren, smalle stokken met dunne en een stuk scherpe st punten voorop. En die konden ze dus al gewoon gooien. Op een gegeven moment vonden ze ook nog een. Uit, het schijnt dus een stuk uh, efficiënter te zijn, een soort uh, houder waar je die speren in legt en dan extra kracht en uh, richting zou kunnen geven. Trouwens, uit dat dorpje of ergens daar in de buurt was ook nog een beeldje opgegraven, wat veel leek op de Sphinx in Egypte. Ook van 15.000 jaar geleden: ja, een soort mediterende leeuw, was het ware. Ja, in ieder geval wist Sapiens natuurlijk heel goed van uh, Erectus of Neandertaler, afhankelijk uh, van waar en wanneer ze waren. Wanneer ze waar waren. En het lijkt mij tamelijk onwaarschijnlijk dat uh, Sapiens belaagd zou zijn door uh, Erectus of Neandertaler. En ook andersom zie ik het niet zo gauw gebeuren. Maar de, de neandertalen, is een stuk harder leven en kleinere groepjes. Vrij hoge sterfte. Weinig vooruitgang. Geen economische groei. En sapiens is wel die. een beter leven, maar aannemen. Dus het kan ook zijn dat de, de, de Nederlandse meisjes gewoon overgelopen zijn en uiteindelijk uh, opgelost, zeg maar. feiten opgravingen van 8000 jaar geleden, we ja. zien daar geen oorlogvoering en uh, in ieder geval in de culturen die we toen hadden in uh, Midden-Oosten en de Balkan en uh, Egypte. Nou ah ja. Exit uh, Neonataler. Uh, zou het kunnen dat Homo sapiens Erecti en Nederlander tali de schedel insloeg? Ja, we zien dus... 10.000, 8.000, 7.000 jaar geleden dat men dat niet uh, gewend was. En uh, liever niet uh, deed ook. En uh, dat het ook niet nodig was. Ja, ik denk zelf uh, misschien uh, hoogstens wat dreiging. Maar zelfs dat. Ja, misschien wil de luisteraar horen hoe het de komende 50 jaar bijvoorbeeld verder zou gaan. Of van elkaar de hersens inslaan of. Uh, Of uh, samenwerken. Want er kunnen namelijk twee kanten op. En dan denk ik zelf dat uh, de wereldpsychologie gemanipuleerd wordt manipuleerd kan worden. Je kan namelijk twee kanten op. Uh, het, uh, het gevoel uh, bij een grote macht uh, te horen die veel land uh, bezet... of je uh, eigen gang kunnen gaan en uh, voor het goede doel uh, samenwerken. Dus, nou ja, dat is dus te manipuleren, dat is in 91 gebeurd met uh, toen we dus uh, genoeg hadden van de, uh, de oorlog en de bezettingen in Europa, het grootste deel, dat toen de enkele Amerikanen besloten hebben dat het uh, voor ze, het, uh, het belangrijkste was dat Amerika nummer één bleef. Um, en dat het daarvoor nodig was om deze maturiteit in China vooral te handhaven. De maturiteit van het, de grote macht uh, waar je toe uh, behoort. Ja, het land wat. Het rijk, het land wat bezet is. handhaven te stimuleren weer in China en aan de andere kant dus ook Europa te verdelen. Dat is allemaal gebeurd in 1991 met de uitnodiging aan Saddam Hussein om Kuwait te gaan bezetten en de planning dat de koerden in opstand zou komen. ...en dat die dan niet beschermd zouden worden. Want het was Iraaks gebied. En de Turken willen dat ook niet. Die hebben problemen met hun eigen Koerden, separatistische terroristen... ja, het is allemaal gelukt. En, uh... China is nog steeds in de cultuur in Europa verdeeld. Dus ja, dat gaat dus de verkeerde kant op. De goede kant. Het is. Uh... dat Europa samenwerkt en. Turkije uitnodigt om erbij te komen, en Koerdistan ook gelijk. Ja, volgenslagen irrealistisch, onrealistisch. Irreëel, onrealistisch. Niet waar? Nou ja, dan hebt u gewoon uh, het scenario wat uh, wel realistisch lijkt. En dat is dus voortgaande ontbossing, ontvolking, erosie, burgeroorlog. Uh, vluchtelingen en ja toch eh, wel zeker binnen een jaar of twintig de, uh, ja China zal misschien in Siberië willen opkopen voorstellen om het op te kopen maar anders eh, pik ze het gewoon in op een gegeven moment In de Zuid-Chinese zee verder gaat. Waar China claims heeft op eilandjes binnen territoriale wateren van de Filipijnen en Vietnam, meen ik. Dat is binnen de 200 mijl zone van die landen. Ja, echt iets veranderen in, uh, in China. Dat kan alleen met uh, initiatief van Europa. Wat dan weer Europa zou verenigen. Er schijnen nu wat kleine probleempjes met uh, geld te zijn. Ik weet niet meer hoe prijs goed zit, maar uh, er moet wat geschoven worden schijnt het. Mijn raad is hoe die Grieken zoveel schuld hebben kunnen krijgen, trouwens. Ja, als dat niet gebeurd, dan krijgen we dus meer gedoe met... Uh, Islam uh, maatregelen maatschappelen sorry dat is Duits en uh, zo heet anti-Europese stemming Een beetje kik over het ei, misschien. Met een Europees initiatief krijg je dus meer eenheid. Maar omdat er geen eenheid is, komt er geen initiatief. Omdat de stemming zogenaamd anti-Europees is, stelt niemand wat voor. Stelt niemand een buiten Europees initiatief voor. manipulatie daar wordt over gedacht en beslist